Dit is onderduip Nederwit met het NOS-journaal. De toerdirectie leeft maatregelen om de veiligheid langs het parcours te vergroten. Tourbaas Prudom noemt de aanrijding waarbij Johnny Hogeland ten val kwam en gewond raakte onaanvaardbaar. Een tourauto reed de Spanjaard Fletje aan en die nam Hogeland mee in zijn val. De renner van Van Cancelij kwam in het prikkeldraad terecht en liep diepe snijwonden op. Morgen is een rustdag in de toer. Hogeland hoopt dinsdag weer aan de start te staan. De etappe van vandaag werd gewonnen door rabo Rabo-renner Sanchez...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 Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, C, Zee. Zandvoort zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Om al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Om al die niet van Zandvoort ook op tv. Ja. Cfm, Text TV op kanaal 45. 45. On track Keep on tracking me, everybody's playing into the beat Keep on tracking me, Can't stand still gotta move to the Keep on tracking me And then check your ego We gaan haar zien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 En ik geef je daar van mij. Nooit, Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zon, zon. Toeg in de ochtend. Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niets aan de hand van jou. Oh, de liefde roept me. Het over het maanlicht. Niemand ziet ons gaan.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 Zo'n zon vroeg in de ochtend, het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. niets aan de hand oh, oh, de liefde, roep me ik, maar je haar oh, wees niet bang. En ik geef je dat van mij. Hey! a safe job. And you can call a little house and a Chevy your own. It'll Zo mooi als jij